De lichamen waren al in staat van ontbinding. Israël en Egypte hebben een overeenkomst bereikt over de vrijlating van een Israëlier die vastzit in Cairo. Ilan Krapel werd ruim vier maanden geleden in Egypte opgepakt op verdenking van spionage. Later werd de aanklacht afgezwakt tot opruiing en vernieling. Bij de overeenkomst die nu is gesloten heeft de VS bemiddeld. Krapel heeft naast de Israëlische ook de Amerikaanse nationaliteit in ruil voor zijn vrijlating laat Israël 25 Egyptenaren vrij, onder wie drie minderjarigen. Eerder deze maand kwam de Israëlische militair Gilad Shalit vrij, die ruim vijf jaar gevangen was gehouden door Hamas. In ruil daarvoor beloofde Israël meer dan duizend Palestijnen vrij te laten. Koerden in Amsterdam hebben felle kritiek op de politie. Ze eisen een onderzoek naar de rellen van dit weekend rond een demonstratie van Turkse Nederlanders tegen de Koerdische PKK. Protest was op het museumplein, maar later trokken de betogers naar een Koerdisch cultureel centrum. Daar raakten ze slaags met Koerden. Het cultureel centrum noemt het onbegrijpelijk dat de politie niet eerder ingreep. Ook zouden agenten bezoekers de stuipen op het lijf hebben gejaagd door met Pepperspray het centrum binnen te stormen. De politie zegt in een reactie dat agenten klem kwamen te zitten tussen de vechtende partijen en roept op tot kanten.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 Some people pay If you really believe That's what you need To solve.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 is getting down hey, hey. Hey. like you